is verboden om vanuit dat land met trein, boot of vliegtuig... naar sommige EU-landen te gaan. Komt door een nieuw soort corona. Je wordt er niet per se zieker van, maar het is wel behoorlijk besmettelijk. En dus zit het Verenigd Koninkrijk op slot. Trucker Gerard hoopt dat hij toch nog de pond kan pakken. Ik hoop dat ik nog met de boot kan. En die berichten zijn goed. Want ik heb net ook de ministerie gelezen wat bericht. Dat vrachtwagenchauffeurs tot nu toe nog wel terug mogen komen. Ja, anders wordt het gewoon een waterscooter. Hè? Het is met 29 kilometer. Over een uur begint in Brussel een overleg over hoe het verder moet met het reisverbod. Vanmiddag weten we of Europese medicijnexperts het coronavaccin van Pfizer goedkeuren. Als dat gebeurt komt de prik waarschijnlijk deze week op de markt en kunnen de eerste EU-landen beginnen met vaccineren. Frankrijk begint zondag al, in Nederland wordt waarschijnlijk op 8 januari de eerste prik gezet. De politie maakt zich zorgen om een vermist meisje uit Nijmegen, Marit van 16, vertrok dit weekend ineens, zonder te vertellen waarheen. De politie heeft een foto verspreid en hoopt dat mensen die iets over haar weten bellen. En het is kerstvakantie, vijf weken lang, voor de meeste scholieren dan. Maar voor sommige kinderen in Amsterdam is het dit jaar anders. Zij gaan naar de winterschool. Zou je denken, daar zit toch geen kind op te wachten? Dat zou je denken. En dat dacht ik de eerste keer of de eerste paar keren dat we dit organiseren ook. Uh, maar zeker dit jaar liep het storm. Veel kinderen hebben zich dus aangemeld voor de extra lessen en de warme chocomel. Het gaat vooral om leerlingen die thuis minder goed kunnen leren. Of die zich extra goed willen voorbereiden op de eindtoets. Um, omdat ik graag mijn sito goed wil maken. En uh, ik heb het denk ik ook wel nodig. En ik wil ook heel graag... Um, over, dus daarom. Het weer. In Zeeland, de stukken van Zuid-Holland is het nat. En over een paar uur regent het overal. Trek een goede jas aan, het waait ook nog stevig. En het wordt een graad of tien. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Friezen van de ANWB.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 dit is Kerst met ZFM. Met menu. nu. De herhaling van Goedemorgen Zandvoort.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 Sing a clunky chorus, and us, sing a chorus with you Come on, it's lovely weather. We'll stay right together with you.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 Er is een klein foutje in de techniek. Eén seconde wordt dat verholpen. Ja, hij hoort je, maar hij wordt je telefoon op... Uh, Hallo. Nee, klopt, hij hoort je, alleen hij vergeten zijn uh, koptelefoon op te zetten. Dus, uh, okay. Dat is hij nu uh, als een speer aan het doen. en rent nu terug naar de tafel. Pas op de draad, hè? <tijd> ja, ik, uh, best oh, ja. oh, kijk, kijk, kijk. Zo. Ja, ik denk dat hij te laat is opgestaan.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 Van Vessum. Een cadeaubon van 20 euro. Aangeboden door Bloemcircuits, Bluis, Jaarsfamilie, dat klopt. Sam Leggers is de prijswinnaar. Een kilo echte beemsterkaas, dus niet de mepper. Aangeboden door Kaashuis Tromp. Gewonnen door Laura Damians. Een pitspilspakket. Ja, je draait het al. <laughs> Rabbel is de aanbieder van dit fraaie pilspakket.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 Aangeboden door Snackbar Het Plein. Gewonnen door de familie Oudelen. Dus wel alles eerlijk delen. He. Iedereen stokje van de CT. Een cadeaubon van 10 euro. Aangeboden door Van Vesse. Gewonnen door mevrouw Van der Bosch. Een verrassingspakket. Ja. Aangeboden door het Zandvoort Museum. Gewonnen door mevrouw NJ. Gogar Wolfswinkel.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 Gewonnen door de familie Verburg. Lies Groen heeft een zak heelals voeding, hond of kat. Gewonnen, beschikbaar gesteld door de Dierendokters Zandvoort. De Zandvoortse Versmarkt op de Grote Krocht. Geeft een maaltijdcadeau gewonnen door de familie Cliff Wardenier. En Gude Drost heeft een tegoedwoon van Shop and Smile. Shop and Smile store gewonnen. Beschikbaar gesteld door Center Park's.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 Joop van der Sluis heeft een medium pizza gewonnen beschikbaar gesteld door Domino's. Bruna stelt een cadeaukaart van 20 euro beschikbaar gewonnen door P. Bol. C. van Koningsbrugge, Karin Lotte, J. van Zanten en Corina Grootbreed... Uh, treed, grootbreed ...hebben met z'n vieren een blik stroopwafels gewonnen beschikbaar gesteld door Original Stroopwafel. Ja, nou, dan zullen ze dat niet prijzen. dik worden. Uh, prijzen van deze week. Uh, Roy. Ik hoor dat het uh, wel steeds gaan. Zijn de mensen die staan nu al, die komen de prijzen al weer ophalen? Nee, nou, ja, nee. Dat is het uh, belletje van de winkel. Van de kaartwinkel. Ah, ik dacht, <lacht> dat de mensen die, staan, die komen nu al één voor één binnen om die prijzen meteen ja, op te halen. <lacht> dat zou zomaar kunnen. Maar uh, uh, het animo is gigantisch. Het is echt onvoorstelbaar. Ondanks corona, ondanks het feit...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 Nou, uh, Ingrid Wille, onze secretarisse, die neemt contact op met uh, de prijswinnaars. Het zij via de telefoon, het zij via e-mail. En ze krijgen schriftelijk bericht uh, waar ze de prij wanneer ze de prijs kunnen afhalen enzovoort. Nou, overal is aan ja. gedacht. Dat is weer perfect geregeld. Nou, overal is aan gedacht. Ja, het is ook niet de eerste keer dat we dit uh, evenement organiseren natuurlijk, hè? Nee, nee. Voor mij, vanaf de eerste dag dat ik in Zandvoort woon, maak ik het wel mee. En ik woon er ja, nog niet En nog dan. steeds niet in de prijzen gevallen, hoor Nee, nog steeds niet. Nee, nee.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 Senor Santa Claus I think me understand Sometimes the toy's all gone Before you reach the Rio Grande Dear Senor Santa Claus I tell you what I think I know got a stocking, And I set out my piggy bank So that I can have for mine to get my senorita something for Christmas time. On Christmas Eve I watch for you and I know Stephen wink If I no get Lolita something she feels sad. I think so please, señor Santa Claus, this Christmas be so grand. If I get peso to buy a ring for my Lolita's hand. She can wear it in her hair, must everywhere she goes. Please, Senor Santa Claus, this Christmas be so grand. If I get peso to buy ring for my low leader's hand. If I get peso to buy ring for my low leader's hand. In de laatste weken van het jaar hoor je de kerst op de radio.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 about you i feel so good thinking about you decorations of red or green christmas tree Nou, we hebben weer genoten van een heerlijk, heerlijk nummer. Uh, en dan moet je wel eventjes kijken welk nummer we geluisterd hebben. Uh, dat was volgens de lijst.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 Uh, mijn partij, want daar praat ik dan uh, uh, uh, voor. Die is van mening dat je de eerste stap uh, kan zetten en daarna hebben we af daarna dan maken we dat. Geef een signaal af. Antwoord wil vooruit op die twee plekken. wij houden gaande slag. Denk hier nog om, denk daar nog om. Ze komt ook terug met allerlei uh, onderwerpen en ze gaat ook met mensen nog volop praten. Dus wij hebben die eerste stap uh, best willen zetten met de wetenschap. Dat er nog veel uitgezocht moet worden.